5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een brand in een huis in Strijbeek in Brabant... zijn twee kinderen om het leven gekomen. De bewoonster en een derde kind konden het huis op tijd verlaten. Volgens de politie gaat het om kinderen van nog geen tien jaar oud. Ze logeerden bij de vrouw die de oma is van een van de omgekomen kinderen. Het andere slachtoffer was een vriendje... Bij de brand raakte de bewoonster gewond net als de vader van een van de kinderen. Hij wilde het brandende huis ingaan om de kinderen te redden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo... zegt dat Iran achter de droneaanval zit op een grote raffinaderij... en een olieveld in Saoedi-Arabië. De Houthi-rebellen in Jemen eisten kort na de aanval de verantwoordelijkheid op... maar volgens Pompeo is daar niet genoeg bewijs voor... Door de aanval heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco... zijn olieproductie bijna gehalveerd. Bij een achtervolging gisternacht is een automobilist ingereden... op twee politieauto's in een poging te ontkomen. Agenten wilden de bestuurder controleren op de A1, maar hij sloeg op de vlucht. Daarbij ramde hij ook twee andere weggebruikers. De politie wist de man uiteindelijk in de Zeeburgtunnel in Amsterdam aan te houden... door hem van de weg te duwen. Vier agenten hebben aangifte van poging tot doodslag tegen de automobilist gedaan. In Mexico hebben onderzoekers de lichaamsdelen van zeker 44 mensen gevonden in een massagraf. Het graf werd eerder deze maand ontdekt in het westen van het land. Dat gebeurde nadat omwonenden hadden geklaagd over de stank. In veel gevallen is nog onduidelijk wie de doden zijn... Het gebied waar het graf is gevonden... is de thuisbasis van een machtige en gewelddadige drugsbende. Maar of die bende voor het massagraf verantwoordelijk is, is niet bekend. Het weer het is helder, maar op enkele plaatsen is er kans op mist. Het is een graad of acht. Overdag is het eerst zonnig, maar in de middag neemt de bewolking vanuit het noorden toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de scheidsrechters en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, Zandvoort. En zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Warum haben wir versagt? Doch ich trag dich bei mir keinen Weg zurück. Not deswegen lieg ich wahr. Und gut deswegen. Lieg ich, ich weiß genau, was du denkst, wie du dich fühlst, dich die, die ganze Nacht warst. Und jeden Tag diese eine Frage, was du gerade hast. Ey, es geht mir gut, sagte ich. See whatever you give, set this man on fire Let's talk about it, I don't wanna scream, and shout it yeah. Let's talk about it, yeah, yeah, yeah yeah Let's talk about it, I don't wanna scream, and shout it yeah. Let's talk about it, yeah, yeah, yeah, yeah Knowing so your cell phone, whatever it takes, we're gonna do it right Con la radio accesa a balla, inizia il viaggio e si balla Le ragazze innamorate, con le canzoni dell'estate Senti la musica, ti batte il cuore C'è Provenzano che mixa le canzoni per te Senti il suo suono, che ti entra dentro A Provenzano selecte, non puoi più stare fermo Sotto il cielo di un'estate, io mi voglio innamorare, altissogni che io vivo, insieme a lei rivo al mare, in ti le fusioni che un giorno potrò ricordare, senti la musica, ti batte il cuore, c'è una canzone d'estate che racconta di noi Alti il terzo suo corpo, che ti entra dentro, è tempo di lo se non puoi più stare fermo.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 Ciao, ja, ik ben op volgende.